Herman Vriend met het NOS-journaal. In Benghazi hebben de nieuwe machthebbers een heel bevrijd verklaard. Wij verklaren tegen de hele wereld dat we ons geliefde land hebben bevrijd, zei een woordvoerder van de Nationale Overgangsraad. Hij deed dat aan het begin van de ceremonie op het bomvolle centrale plein in Benghazi. Verwacht wordt dat voorzitter Jarlil van de Overgangsraad de aanwezigen later zal toespreken. Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije zijn naar schatting 500 tot 1000 mensen omgekomen. Dat heeft het Turkse geologisch instituut berekend op basis van de sterkte van de beving en de slechte staat van veel gebouwen in de regio. Het epicentrum van de beving lag bij de Van in de buurt van de grens met Iran. Premier Erdogan is onderweg naar de getroffen regio. In zijn woonplaats Apeldoorn is zanger Henk Plekett overleden, een van de havenzangers. Een duo dat sinds 1977 veel succes had in de volks- en feestmuziek. In 1983 scoorden de havenzangers hun grootste hit met s'nachts na tweeën. In totaal kregen ze negen gouden en zeven platinaplaten. Henk Plekett is 75 jaar geworden. In de divisie heeft AZ thuis geen fouten gemaakt tegen Rode JC. De koploper won met 1-0 door een doelpunt van Rasmus Elm. AZ heeft nu vier punten voorsprong op FC Twente, dat vanmiddag in Groningen niet verder kwam dan 1-1. Ook de klassieker tussen Ajax en Feyenoord is geëindigd in 1-1. De Rotterdammers kwamen in de Amsterdam Arena in de tweede helft op voorsprong door Stefan de Vrij. Een paar minuten later moest Ajax-doelman Kenneth Vermeer met rood van het veld, omdat hij Guillaume Fernandes neerhaalde. Maar met 10 man maakte Ajax kort daarna gelijk toen Jan vertonge een hoekschop binnenkopte.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 dit is René Passet van de AMB. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. De afrit Osdorp is in beide richtingen dicht. Op de A10 zelf is er verder weinig van te merken. Op de A28 amersfoort Utrecht een korte file tussen de afrit den Dolder en Utrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeer. And spiraling.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 die geforceerde vragen van die ongeïnteresseerde kapster, weet je wel. Van wat doe je en wat dit en dat. En je weet gewoon dat ze er niet geïnteresseerd zijn. Maar voor de rest is het prima geknipt en dan gaat het om. Het was vandaag een uh, mooi weertje, hè. Zondag. Het was uh, rond de 11 graden. En uh, morgen wordt het uh, net zo'n dag als vandaag. Het wordt zondagmatig matig zuidoostenwind. wind. Max de temperatuur in Zandvoort uh, ja, ze zijn rond de uh, 13 graden. Oké. Okay. Zometeen. Muziek van de boyband die na 14 jaar uit elkaar is gegaan. Nieuwsbericht uh, van deze week uh, in de pers. Maar nu eerst van Velsen. Dit is love song.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 What am I do without you But I'm here, Westlife.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 wat gaan we doen deze uitzending? We hebben om tweede uur, om rond half zeven, hebben we natuurlijk Popstar Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. Altijd interessant. En ik neem aan dat we het natuurlijk ook even gaan hebben over de televisie natuurlijk. Gisteren gewonnen door VI, waar ik trouwens wel heel erg blij mee ben. Ook hebben wij het tweede uur, legendarische radiofragmenten. Het is een nieuw item hier bij NTM, het nu een week of drie.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 FM. And the funk is high, no time. Respect, happy birthday. No suck, it's a fun day. Do so in like singing. It's the happy birthday, I love you, man. You're still being a good day. Cause <laughs> papa got bring bring ogen ogenblikkelijk Papa's glas glass, grab money Papa was a statue And Papa's straat, straatje And chop a gadelog, and my papa, papa's a bitch, sitting on a party team Papa is a haunch and you're my son, Papah But it's Made <laughs> hey, the place that I'm beatin' on this dopey nigga And friends want to dingen kopen, papa is mijn de kip is gemarineerd met courgette en met grappen, ik heb niet met je gekregen. Het huis is van papa, we blijven met je vliegen. Er is goed geen in de kerk en goed in de dood. voor de met Gesneden, denk ik, ja, het gesneden, ik, kijk, Ja, ze hebben een gouden plaat. De jeugd van tegenwoordig.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 Griezelige Halloween spooktocht te plaats. Zometeen daar meer informatie over. Na muziek van Eddie Money. Dit is Take Me Home Tonight.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 Goedemiddag. Spannende tijden breken aan. Er komen spooktochten dus in Capera. Hoe zal die, hoe gaan die uh, spooktochten eruit zien? Uh, Eén, voornamelijk één. <laughs>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 ...avond zelf. Um, je gaat uh, in groepjes het bos in, neem ik aan. Ja.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 And, uh, oh, oh.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 Maar we zorgen wel dat ze nog, uh, nog net met een en hart het bos uitkomen. <laughs> Oké, okay, helemaal mooi. Freek, bedankt. Een hele fijne avond verder. Dankjewel, Julio. Bye.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 ZFM ZFM Fan z, z, z, z B Nicola. Entertainment for you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 dat doe ik niet heel veel, dat weet jij ook. Nee. Maar jij staat op een bruid van een, een trouwbeurs. Ja, ik loop net uit de hooi En uh, ik heb uh, best een drukke dag gehad Inderdaad, ik stond even. Sorry. Ik ben gewoon zelf aan een trouwbeurs gegaan. Ja, dan denk jij, wat ben jij weer van Want uh, je bent net getrouwd, dan had je het heel eerder moeten doen. Ja. Uh, nou, ik was er voor, uh, voor uh, mijn bedrijf, ook als een beetje CSM. Want uh, ik heb daar toch artiesten gesproken die uh, wel... Uh, wel en dit zullen of langs willen komen of live in uitzending willen komen.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 En optreden uh, van bijvoorbeeld Franklin Brown van dit was de eerste keer en, en uh, van Hint uh, van, uh, hin, van uh, Idol natuurlijk. Okay. En daar uh, ja, heel veel beentjes. Uh, want ze willen allemaal wat boekingen binnenhalen om mensen trouwen. Uh, of bijvoorbeeld mensen bruiloften te willen spelen. Maar ook Brain Shows, maar ook uh, winkel trouw trouwringen of losface locaties. Het kan allemaal, behalve.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 <laughs> oké. <Okay>. Dat <Ja. laughs> kan me voorstellen? Ja, is nog steeds met die trouwbeurs in mijn hoofd. Hoor. Ja, je moet er gewoon een keer bij zijn. Volgende keer ga je gewoon gezellig mee. <laughs> en dan, en dan uh, ga jij vast voor je toekomstige bru uh, bruiloft. Dan ga je dingen uh, bekijken. Nee hoor. Maar het was gewoon een gezellige dag in uh, Rotterdam alweer. Nou oké, okay. is goed om te horen. <laughs> en uh, nou, ik hoop dat we dan binnenkort wat artiesten hier in de studio hebben. En, uh, die dat... Brown op kort voor mij, kan ik je vertellen. Sorry, wie? Franklin Brown.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 Hoi van Buringen dus uh, live vanuit uh, Ahoy. Maar dan uh, iets met bruiloften.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 It's dark enough to see the colors the city lights A trail of ruby red and diamond white It's like a sunrise She comes and goes and comes and goes like no one can Doesn't just lie